1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. Kunnen de slippertjes van minister Beileveld rekenen op vergeving? En hoe zit dat dan eigenlijk met de mogelijke scheiding tussen Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam? Dat hoor je allemaal zometeen in Keo van Jolen in de nieuwsbv. Maar eerst, Vlaamse bedrijven worden vervolgd voor het exporteren van chemische producten. Dat nu in het internationaal met Jeroen Tjepkema. Tjepkema.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 Het gaat om een uh, chemisch grondstof die gebruikt kan worden voor uh, verf, om die te verdunnen. Maar die ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld saringas mee te maken. En dat is natuurlijk waarom de schoen wringt. Uh, heel veel producten die, uh, kun je natuurlijk voor twee dingen gebruiken. Ze zijn niet per se verboden om dat uh, te leveren, ook niet aan Syrië. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel naar gekeken worden hoe betrouwbaar die bedrijven zijn waaraan geleverd wordt. Dat is een taak van de douane, maar die heeft die taak dus ook laten liggen. Ja, wat voor reactie geven de bedrijven die nu worden vervolgd? Bedrijven die zeggen, ja, wij wisten eigenlijk van niks. Het zijn gewoon uh, pure bona fide bedrijven uh, die in Syrië zitten... waar we al lang zaken mee doen. Uh, al langer dan uh, 2013, toen die uh, lijst werd opgesteld... waar je aan moest voldoen om bepaalde producten aan Syrië te leveren. Dus ze zeggen, wij hebben niks uh, fout gedaan. Maar ja, daar wordt toch wel algemeen aan getwijfeld. Uh, juist als je zaken doet met Syrië... dan moet je dus weten dat er op een gegeven moment aangescherpte regels zijn. Uh, dus dat wordt vreemd gevonden. Dat gaat voor het komen. Dan komt er rechtelijk onderzoek uh, of die bedrijven strafbaar zijn. Maar uh, er wordt natuurlijk ook nadrukkelijk naar de douane gekeken. Want als er één organisatie is die op de hoogste moest zijn... van dit soort verscherpt toezicht, ja, dan is het toch wel de douane. En waarom hebben die die steken laten vallen? Dat is ook heel nadrukkelijk een vraag die hier gesteld wordt. Overigens, het is niet gezegd dat dit, uh, deze grondstoffen... van deze drie Vlaamse bedrijven daadwerkelijk zijn gebruikt... om Sarin te maken als uh, middel tegen de Syrische bevolking. Maar alleen al de mogelijkheid... Ja, die zorgt dat er nader naar gekeken moet worden. Goed, dankjewel. Sander van Hoorn. Er moet nog eens goed gekeken worden naar de manier... waarop de benoeming van de hoogste Europese, ambtena Europese ambtenaar... Martin Zelmaier is verlopen. Die benoeming leidde vorige maand tot commotie. De Duitser was jarenlang de rechterhand van commissievoorzitter Juncker... en werd plotseling gepromoveerd tot secretaris-generaal... van de Europese Commissie. EU-correspondent Thomas Spekshoor. Ja, Thomas, wat is er nou ook weer verkeerd gegaan in die procedure... Ja, Selmayr die had eigenlijk helemaal niet de positie om uh, gepromoveerd te worden tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie. En dus werd hij binnen enkele minuten twee keer gepromoveerd. Namelijk in, eerst, in eerste instantie werd hij gepromoveerd naar de plaatsvervanger van de hoogste ambtenaar. Dat mocht wel. En een paar minuten later werd hij gepromoveerd tot hoogste ambtenaar zelf. Ja, en daar wordt dan van gezegd, dat is toch wel heel verdacht. Daar zijn de procedures aangepast om één man de positie te laten krijgen en laat die ene man... Nou, ook nog eens goed bevriend zijn of in ieder geval al jarenlang collega zijn... van commissievoorzitter Jonker. Men vindt het heel verdacht. Ja, daar was dus al, al veel opheffen over. Wat, wat zegt het parlement er nu over? Nou, Het parlement zegt dit is allemaal heel slecht geweest... voor het imago van de Europese Commissie. En dus moeten jullie nog eens een keer gaan kijken wat is hier gebeurd? Uh, hoe is die procedure verlopen? En daar moet je dan ook bij kijken... of er nog andere kandidaten de kans kunnen krijgen... om in plaats van Selmayr de hoogste ambtenaar... van de Europese Commissie te worden. Een, motie die, of een, een, een, een tekst die ver gaat. Uh, daar hebben ze afgelopen dagen... hebben ze daar hierover gepraat. Maar het had allemaal nog verder kunnen gaan. Uh, Jonker wordt uiteindelijk toch redelijk gespaard. Er wordt bijvoorbeeld niet gezegd... Uh, Selmayr moet van zijn post verdwijnen... zolang dat onderzoek nog loopt. Uh, voorlopig is het alleen een onderzoek en we gaan kijken. Hij blijft dus nog zitten. Dank Thomas Spekschoor. Asielzoekers die vanuit Turkije naar Griekenland komen... hoeven niet meer op een eiland te wachten op de uitkomst van hun asielaanvraag... heeft de hoogste Griekse bestuursrechter bepaald. Tot nu toe moeten ze op zogenoemde hotspots op eilanden blijven wachten. Straks mogen ze na het indienen van een verzoek naar het vasteland. Meld misdaad anoniem verkoop tips aan derden... zoals gemeenten en verzekeraars. Dat bevestigt de directeur na een onderzoek van de Groene Amsterdammer. De extra inkomstenbron zou nodig zijn... omdat de subsidie van het Rijk niet kostendekkend is.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 Er is weinig steun voor het wetsvoorstel loondispensatie... tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer. Dat voorstel van de staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken... moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken... om mensen met een beperking in dienst te nemen... die niet helemaal arbeidsproductief zijn. Maar ook de werkgevers zelf staan niet 100% achter het wetsvoorstel. Politiek verslaggever Marleen de Roy, Marleen, jij volgt de hoorzitting. Wat willen de werkgevers precies? Ja, Zij willen vooral dat het eenvoudiger wordt voor arbeidsgehandicapten om in dienst te worden genomen. Minder regels, minder loketten, daar lopen ze nu tegenaan, al die werkgevers. En ze hebben maar één doel, het moet eenvoudiger voor ons gemaakt worden, pas dan kunnen we meer mensen in dienst nemen. Hoe de staatssecretaris dat oplost, maakt ze niet zoveel uit. Maar volledige steun voor dit wetsvoorstel, loondispensatie, geven ze niet, want ook werkgevers zeggen, we willen absoluut niet dat mensen minder in hun portemonnee krijgen uiteindelijk. Ja, wat voor kritiek is er verder op het wetsvoorstel? Het voornaamste punt is dat arbeidsgehandicapten... niet gelijk behandeld worden door dit wetsvoorstel... en niet als gewone werknemers worden gezien. Het College van de Rechten voor de Mens gaat nog een stapje verder... en zegt dat het invoeren van de loondispensatie... zelfs discriminatie in de hand werkt. In het voorstel lijkt het alsof er sprake is van achteruitgang in rechten. We vinden dat de rechtvaardiging voor die achteruitgang... op dit moment nog niet helder genoeg is. Of deze wet ook echt het beoogde effect gaat realiseren: dat, dat is dat meer mensen, meer arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Daarover zijn de meningen nog zeer verdeeld. Bijvoorbeeld de Vereniging van Gemeenten, die zijn op dit moment aan het woord. Ook zij zijn kritisch en denken dus juist dat er minder arbeidsgehandicapten aan het werk gaan. door alle onzekerheden die erbij komen kijken. Je hoort het heel veel vragen dus van heel veel verschillende kanten over dit wetsvoorstel. Dankjewel, Marleen.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 Het is een groot onderzoek. Um, ze zijn dus destijds bij Volkswagen begonnen. Daar zijn ze ook nog steeds mee bezig. Porsche is ook een dochter van Volkswagen. Uh, waarschijnlijk hebben dezelfde ingenieurs, althans is de verdenking, zowel voor, voor Porsche als voor Volkswagen aan die software gewerkt. Um, dus, maar justitie heeft daar dus blijkbaar gewoon uh, tijd uh, voor nodig. En met deze invallen verzamelen ze nog extra bewijs. Het manipuleren van de uitstoot van Duitse dieselauto's... kwam naar buiten in 2015 met de bekentenis van Volkswagen. Ook merken als Audi, BMW, Mercedes en het Franse Peugeot... zouden hun uitstootgegevens hebben opgepoetst. En er waren meer invallen in Duitsland. De politie is er meer dan 60 bordelen en woningen binnengevallen. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, meldt persbureau DPA...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 Bij de actie werden 1500 agenten ingezet. Het weer veel zon en in een aantal regio's wordt het 25 à 26 graden. Aan de kust is er kans op een frisse wind van zee. Morgen nog warmer, 23 tot 28 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het vrij zonnig... maar geleidelijk wordt het wel minder warm. Cuba gaat verder zonder de Castro's, of tenminste op papier dan. Hoe dat nou precies zit, dat hoor je over een kwartiertje in de nieuwsbv. En nu daarmee bij Jolanda van der Velden. Een storing bij de verkeerslichten bij de Noordtunnel in de A15 Europort richting Gorkem. Daardoor loopt het vast tussen Rotterdam-Ijssel-Monde en de Noordtunnel in 6 kilometer. Bijna een uur vertraging. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord. Kan eventueel ook omrijden via dordrecht papendrecht via de A16 en de N3. Maar op die N3 richting-Papendrecht nu zo'n 10 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn begonnen op de A50 Swolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Epe bijna een half uur vertraging. De weg is daar nog steeds dicht. Verkeer op weg naar Apeldoorn kan beter omrijden.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 en Patrik Zodiers. De BV. Nogmaals, een goedemiddag. goedemiddag. Wie wint z'n werelds belangrijkste basketbalcompetitie? En wie wint straks de wielenklassieke Waalse Pijl? Pijl, maar bovenal, wie wint nou eindelijk de Zaagmansquiz? Ga ik het winnen? Ik denk het niet. Oh, Dat lijkt me niet. Je hoort het zo meteen na half twee. Ik weet wel zeker van niet. Maar nu eerst, Kea van Jolen in... O, o Den Haag. Ja, een pittig weekje voor defensieminister Ang Bijleveld. En gaan Baudès Forum voor Democratie en Eertmans Leefbaar Rotterdam... echt uit elkaar? Of is er een mogelijke scheiding eentje voor de boekjes. Dat bespreken we met onze Binnenhofluisteraars Peter K. en Francisco van Jouw Leren. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Peter, um, Trump die vuurde zijn raketten af deze week... Um, en dus werd het een drukke week voor minister Bijleveld. Hoe deed ze het, vond jij? Nou ja, ze zat uh, echt daags na die aanval bij Buitenhof... en uh, daar gaf ze een lang interview. Ja, en dan moet je heel erg je best doen... om daar een paar uh, zinvolle woorden uit op te pikken... want het is heel veel mist de hele tijd... Mm. Um, en dat is wel vaker bij haar zo bij interviews. We hebben er ook een tijdje geleden bij Pauw gehad. En uh, daar was het ook heel vaag wat ze beweerden. Jeroen Pauw, de eerste vraag die ze stelde, is vroeg, vroeg hij van. Uh, Jullie doen onderzoek in Syrië met uh, hoe heet het verhoren daar tolken en zo. Ja. En toen zei ze door de MIVD, toen zei ze, ja, uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat wat heel vreemd is, uiteindelijk bedoel, ze weet dat wel, maar ze mag er niks over vertellen. Dat moet dan het antwoord zijn. Ze ja. hoort dat in ieder geval te Minister weten. Minister Grappenhouden zei overigens hetzelfde, hè? Die zei toch ook, ik weet, ik weet het niet? Nou ja, ik weet het niet, Het is een raar antwoord van de minister. Dat hij ze ja. een aantal keer. Ja. Uh, we begrijpen best als iemand zegt, dat is een geheime operatie. Kan ik niks over vertellen. Maar ik weet het niet, is vreemd. En ze acteerde ook, ook alsof ze er ook echt niets van wist. Um, maar bij Buitenhof ging het toch nog, nog verder mis. Echt een, uh, een grote fout. Want um, ze verraden er iets waar ze niet over mocht praten. Um, het ging over cyber... Ja. Cyber is een klein dingetje in de nieuwe Defensienota. Daar zou veel geld in toe moeten, zou je denken. Mm -hmm. En dat ging ze ook vertellen, dat ze het heel belangrijk vonden. En toen noemden ze ook even een succes wat we onlangs hadden behaald. Dat kun je even beluisteren hoe ze dat vertelt. Je ziet dat, uh, uh, dat je dus juist ook aan die cyberkant, aan, uh, aan bijvoorbeeld fake news of uh, beïnvloeden van, uh, van, uh, van meningen, dat je daar veel aandacht aan moet besteden. Wij doen daar veel defensief in. U heeft dat ook gezien, dat onze diensten natuurlijk ook informatie over de Amerikaanse verkiezingen naar boven hebben uh, mm -hmm. gebracht. Hè, dus dat, dat is wat we al doen. Ja daar gaat het om hè, dat onze diensten informatie over de Amerikaanse verkiezingen naar boven hebben gebracht. Ja, dat, uh, dat, dat is dat was was geweest van nieuwsuur en van uh, NRC, ik. voorstand, inderdaad. Ja, ik dacht, dacht NRC. Ik, nee, uh, NRC, nou ja. Ik dacht voorstand. De nieuws van voorstand, dacht ik. <laughs> maar goed, dat is, die hadden dat nieuws. En uh, uh, binnen het kabinet is toen afgesproken. Daar gaan we verder niet op reageren. Dus er zijn vier ministers die ermee te maken hebben. Alongeren in eerste instantie als baas van de AfD, mm -hmm. <coughs> uh, Grapperhaus, Justitie. Uh, en Bijleveld natuurlijk. Uh, en onze premier. En die hebben gezegd, daar gaan we verder niets over zeggen... want dat is, uh, we gaan niet bevestigen dat dat zo, zo is geweest. Over dat soort operaties vertellen we niets. En nu, nu de en vertelt, zei het? ongevraagd, want Witteman stelde er deze vragen over... flap ze er gewoon uit dat, dat onze diensten daar goed werk hebben gedaan... En door die informatie door te spelen aan de Amerikanen. Ja. Uh, en dat is binnen het kabinet uh, niet een heel erg uh, gewaardeerde actie geweest. Nee. Bedoel, dat is gewoon een echte verspreking. Um, nou, en dat is ook zo. Het liefst was zo terloops en zo. Ja, een beetje onnozele verspreking, gewoon die wel zwaar weegt. En dan nog eventjes, want je, je stipt het net al even aan. Ze zat bij Jeroen Pauw en dat ging over, uh, over Defensie, over Marco Kroon. En daar was ook een iets belangrijk fragment dat jij wilde laten horen. Waar gaat dat over? Nou, dat, bij Kroon is er heel de hele tijd de vraag: Kroon heeft informatie gegeven over een geheime operatie in Afghanistan. En um, dat was omdat hij moest vertellen dat hij daar een moord had gepleegd, maar dat daar uh, redenen voor waren. Mm -hmm. um, en hij, ging, hij heeft dat zelf naar buiten gebracht... met een verklaring, uh, eerst bij de Defensie laten weten... ik ga dit vertellen, en uh, daarna, een paar uur later... dat naar buiten gebracht. En op grond daarvan zijn nu mensen in gevaar gebracht... is een operatie stilgelegd, uh, zijn er mensen teruggehaald, commando's... Uh, worden uh, mensen die voor de, voor de Nederlands, Nederlands hebben gewerkt... daar uh, Afghaanse tolken worden achtervolgd en worden bedreigd. Um, dus er is van alles aan de hand door die verklaring van Kroon. Degene die weet dat zo'n geheime operatie nog bezig is, is de minister van Defensie. Als een van de weinigen, er zijn twee mm. of drie mensen die dat weten. Als zij weet dat dat een gevaarlijke verklaring is, dan zou zij moeten zeggen: een spreekverbod. Een spreekverbod voor Kroon? Ja, dan moet ze zeggen: dat kan niet, want er komen veel te veel mensen in gevaar. Ja. Zij zegt: ik kon zo'n spreekverbod niet, uh, niet uh, uitvaardigen. Luister maar eventjes. Maar u had hem niet kunnen verbieden en kunnen zeggen van... jij moet dit niet naar buiten brengen, want je brengt nog steeds. Nu, tien jaar na dato, daarmee mensen in gevaar. Nou, met wat hij heeft gezegd, nee, dat had ik hem niet kunnen verbieden. En verder kan ik over geheime missies helemaal niet zeggen. Dat weet u. Ja, dus ze zegt, ik had het niet kunnen verbieden, maar ze had het wel kunnen verbieden. Ja, tolose uh, deskundigen zeggen dat had ze hun best kunnen verbieden. En dat had ze ook moeten oh. doen. Hierover moet ze binnenkort in de kamer komen... en zal nee. ze het te, te stellen krijgen met mensen als koude en ploemen die daar heel kritisch op zijn. En ja, het toch niet, dus ze zal daar echt door de stof moeten... Oh. om te zeggen, dat had ik wel moeten doen. Francisco, hoe, hoe kijk jij naar deze missers, zo je wilt? Ik weet niet hoe je ze, hoe je ze kwalificeert. Nou ja, je zou nog kunnen zeggen, oké, okay, als je heel veel vertelt... dan kan het gebeuren dat je een misser maakt. We leven in de tijden van Trump. En die, we zijn inmiddels wel gewend dat mensen... hooggeplaatste personen missers maken. Dat is eigenlijk uitzonderlijk als dat niet gebeurt... Uh, maar denk, het rare... iedereen in het leven wel eens, maar goed. Nee, ja, maar goed. Dus het rare is dat je zou zeggen... oké, okay, je geeft heel veel informatie en dan gaat ook wel wat mis. Ja. Maar als je bijvoorbeeld zo'n interview bij het Buitenhof kijkt... zegt ze gewoon eigenlijk helemaal niets. En dat vond ik nog het meest schrikbarende. Dat zij zit daar als minister van Defensie. En het, uh, ze, ze, het lijkt alsof ze aan het vertellen is... wat iemand anders tegen haar gezegd heeft. Weet je al, alsof je slecht gebriefd bent, mm -hmm. om het een beetje militaire termen te hebben. En je geeft de antwoord op... Maar ligt dat aan de minister of ligt dat aan gewoon ja, het ministerie van Defensie? Dat ligt eraan dat zij geen idee heeft. Ze weet niet wat ze wil. Ik ze denk weet dat, niet dat wat wat het, het plan aan het ministerie is. van Defensie. Dat is een raar georganiseerd ministerie. Want je hebt daar drie onderdelen. Luchtmacht, marine en uh, landmacht. Mm -hmm. nou, die informatie, dat zijn altijd drie stromen geweest binnen dat ministerie. Dus een slechte coördinatie en... Uh, het? Uh, dus mensen worden daar deels gefragmenteerd, geïnformeerd. En ja, dit is een minister, is... dit is iemand die commissaris van de Koningin is geweest. Uh, ja. de staatssecretaris van binnenlandse Zaken, best wat kan. Maar, Peter, maar op dan... basis van goede informatie kan ze gewoon vertellen uh, wat ze heeft gehoord. Peter, dan heb je het over die incidenten waar je die je net noemde. Daar zal dat best voor gelden. Maar Paul Witteman interviewde haar over de aanval op Syrië de vergeldingsactie, uh, wat je daarvan vond, wat je daar moest denken... ja, en daar komt ze eigenlijk uh, niet verder dan... Uh, ja, wat moeten we dan doen? Ja, dat kan ik ook voorzinnen, zo'n antwoord. Het gaat om, jij wordt geacht, daar wat meer over te vertellen... daar een visie op te geven, wat wil je daar gaan doen? En niet van, uh, ja, we kunnen toch niet leidzaam toezien... He, want ook, waarom zou je dat... Waarom zou je, natuurlijk kan je staan toezien, dat kan ook een keuze zijn. Ja. Ze maakt geen enkele keuze, ze heeft er niet over nagedacht... of ze heeft ja. geen visie, of... Nou, er zit ja, iemand... ik denk dat ze die vooral niet durft te geven. Uh, want als er iemand is die die visie moet geven... is het Rutte, of is het Blok, onze minister van Buitenlandse Zaken. Defensie gaat over materieel, en dan zit er gewoon iemand die dat Dan draai je, uitvoert. als je behendig politicus bent, het onderwerp ja. daarheen. En dan is het natuurlijk wel zo, dat... Uh, wanneer hebben we voor het laatst een goede minister van Defensie gehad, uh, Peter? Dat vind ik een hele goede vraag. Daar is, ik was maandag bij de uitreiking van de Tegels. En daar werd Hennis geïnterviewd. Oh. Uh, en dat ging over onder andere de reden waarom ze is afgetreden. Uh, die twee doden in, in Mali. En op een gegeven moment zei Marcel uit de interviewster: wil, wil u nog de zaal wat meegeven vol journalisten? En toen, zei ze, toen keek ze de zaal in en toen zei ze: uh, Weet je, mensen, uh, wij ministers en de mensen in de politiek, wij zijn mensen, geen machines. En nou, natuurlijk zeggen ja, joh, lekkere dooddoener. Maar ze vroeg om een klein beetje medemenselijkheid mede van wij maken wel eens fouten. Laten we niet het hele verhaal van Hennes nu opnieuw gaan doen. Maar is dat niet nu ook misschien een beetje aan de hand met Ank Beileveld? Want het zijn geen extreme missers volgens mij. Je moet er niet nou, een klein beetje hoe lang ze dat komt allemaal terug. En dan komt de kwestie kroon komt ook nog groot terug. Dus ze zal het nog echt moeilijk krijgen. Hm. Maar het gaat soms ook over. Kijk, Hennis vind ik een heel erg het leuke politicus. En ik heb dat interview toevallig ook gezien bij de Tegel. Mm. En daar zag ik weer de Janine Hennis... die ik kende van voor, voordat ze minister was, weet je wel. Ontspannen, uh, reflecterend op haar eigen werk. Ja. Echt een interessant gesprek. En in, toen ze daar in functie was, dan was ze bevroor ze ook. Ja. Gaf ze vage antwoorden, deed ze geheimzinnig. Het was ze gewoon mee, door media getraind, zeg maar, gewoon te veel. En heeft er ja, fouten gemaakt. Je hebt ook fouten gemaakt, En dus dat heeft ook te maken... met slechte informatie uit het ministerie. Je ja. je en dus de indruk van iemand die daar op het ministerie is... die daar niet de baas hmm. is. En dat is toch niet het idee van een minister zijn ergens. Ja, ik dan wil dan wil nog even... dat is wel wat lastig is. Maar, ja, nou, maar lijkt me dat heel moeilijk op dat ministerie... om daar echt de baas te zijn. Ik wil nog even één ander onderwerp aanstippen. En dat wil jij vast ook, uh, Francisco, denk ik zo. Want het gaat over Rotterdam. Namelijk, daar lijkt de formatie, de formatie voor een nieuwe coalitie... nog het meest op een schaakspel, zou je kunnen zeggen. De Nieuwste Z kwam gek genoeg van een partij... die in Rotterdam helemaal niet meedoet. Francisco, jij was verbijsterd. Je schreef een stuk op jo.nl met de quote. Het is net alsof de trainer van AVV Zwift... de opstelling van Feyenoord gaat vaststellen. Ja. Yeah. En dat het, gaat natuurlijk het, het, over dat Baudet heeft gezegd: Oh, wacht even, als je leefbaar ja, niet mag meedoen omdat ik geleerd ben aan leefbaar, dan, uh, dan verbreek ik de, de alliantie. Ja, dus, de, dus Baudet ging eigenlijk vanuit zijn uh, Amsterdamse ka op, zou ik maar zeggen, een beetje beslissen dat uh, het college in Rotterdam wel of niet gevormd kon worden. Ja, terwijl die met zijn drie zetels in Amsterdam daar natuurlijk helemaal niets, mee, maar, niets over te zeggen heeft. En het, dat het ook het probleem niet is. We hebben te maken met uh, een uh, partij Leven Rotterdam. Uh, met als lijsttrekker uh, of leider uh, Joost Eertmans mm -hmm. Die een, uh, ja, een soort bloedpakt zijn aangegaan met uh, uh, Baudet. Omdat ze bang waren voor Wilders. En nu zeggen die andere partijen. Ja, wij hebben helemaal geen zin in die Baudet. En we willen dat je daar afstand van neemt. Ja. Dat is dus niet het idee dat Baudet afstand neemt van Eertmans, <laughs> Want dat interesseert niemand wat. Het gaat erom dat Eerdmans afstand neemt van Baudet. Maar ja. En dat is, dat, is, dat is een beetje het lastige. En dat is ook wel jammer. Maar het is een hele leuke ik... strategische zet van uh, Baudet. Ik heb nog even nog aangesproken gisteren. Hij zegt, ja, uh, nou ja, als, als ik een probleem ben voor de formatie daar. Nou, dan heb ik toch wat afstand van de Eertmans. En, uh, en nu is het D6. Hey, zes. Hey, het is voor probleem, Baudet want... zelf een strategische zet. Maar in Rotterdam is er echt niemand die denkt van oké, okay, en wat hebben we daar wat aan? Ja, maar dus... het zit daar zo op slot. En de VVD wil niet met die linkse coalitie in zee. Dus heb je toch die uh, uh, leefbaar Rotterdam nodig. Nou ja. Maar de vraag, is, de vraag is, levert het iets op? Want uh, ik, ik las dat Barbara Katman van de PvdA heeft al gezegd daar... van ja, hartstikke leuk, maar dit is uh, een beetje een schijnconstructie. Ja. Hier trappen we niet in en we sluiten Leefbaar alsnog uit. Dus volgens nog levert nou ja, het niet zo veel op. Totdat Eerdmans of Leefbaar zegt, dat, die moeten dat zeggen. Die moeten ja. zeggen, wij en willen die... niks te maken hebben met ideeën van Baudet. En dat ik zal hij moeten doen. Ja. ja, dat zal hij moeten doen. En dat gaat hij nu nog niet doen. Dat zal nog een tijdje duren. Uh, nu heeft dan de, de, de, de, de, uh, hoe heet het, de informateurs of de formateurs, hoe je die mensen... Zullen noemen verkenners, die hebben dan nu uh, het uh, bal toegelegd bij uh, GroenLinks en de VVD, mm -hmm. zodat de strijd D66 leefbaar een beetje naar de achtergrond gaat. Ja, maar uiteindelijk zal het toch als Leefbaar mee wil doen, moeten ze afstand nemen van Baudet. En dat speelt binnen Leefbaar ook wel een beetje, want die coalitie bij, met Baudet ligt niet bij al die mensen in Leefbaar uh, even goed. Je moet je voorstellen, Leefbaar is een beetje een merkwaardige partij. Daar zit zeg maar van die echte. PVVers, hardcore, baudet types in. Maar er zitten ook gewoon rechtse vvders in. En dan moet je dat mm. een beetje zeggen. Een beetje uh, populistische uh, rechts. En uh, die, uh, Annick, die, die laatste groep bijvoorbeeld heeft ja. helemaal geen zin in die Baudet. Die zit daar helemaal nee. niet te wachten. En die constateren ook, ja, uh, de partij heeft drie zetels verloren. Misschien wel vanwege dat soort rare taal. Goed, kortom. Deze meesterzet, zoals Eertman het noemt... van Baudet, heeft nog even niks uitgehaald. Nou, maar we gaan zien. Eerdmans we gaan zien leuke hoe het grappen, En ik neem aan dat het uh, een grapje was. God. Dankjewel, heren. Peter Keek, redacteur van Pauw... en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van joop.nl. Tot volgende week. Meer van de Nieuws -BV. volg ons op Facebook. Iedere Cubaan onder de 60 weet niet beter... dan dat er een Castro aan de macht is. Maar vandaag of morgen gaat het er echt van komen. Eerst was daar Fidel, daarna zijn broertje Raúl Castro. Maar die gaat ermee stoppen. Tenminste, op papier. Want hij blijft natuurlijk wel een dikke vinger in de pap houden... in de Cubaanse pap. Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom doet Raul Castro dit? Een stapje terug. Ja, hij houdt een hele dikke vinger in de pap, maar het lijkt als een stapje terug... Euh, nou ja, hij wordt natuurlijk oud, hij is 86 jaar... en moet langzaam maar zeker ook ruimte gaan maken en zich voorbereiden op, ja, op, het, op het absolute einde. Ja, En in Cuba moet alles geleidelijk stapje voor stapje en kun je dingen nooit in één keer doen. Althans, dat is de traditie van dit regime. Dus wat doet hij? Gewoon eerst een stapje terug. De presidentschap overdragen aan een nieuwe generatie. En dan over een paar jaar, als het allemaal goed gaat, dan gaat hij ook nog opstappen als voorzitter van de Communistische Partij. Want dat is de belangrijkste functie die heeft hij zelf nog. Alle stapje voor stapje dus. Uh, de stap ja. van Fidel naar uh, Raúl, heeft dat wat betekend voor Cuba? Ja, in die zin dat uh, ja, Castro, of Raúl Castro dan natuurlijk nog wel wat uh, iets... Een klein beetje flexibeler was en minder uh, recht in de leer als, uh, als uh, Fidel, als zijn broer Fidel. Die overigens ook op de achtergrond meekeek. Maar hij heeft wel wat hervormingen doorgevoerd die uh, allemaal zijn gestopt in de bureaucratie. En ook, uh, nou ja, niet echt heel ver gingen. Uh, ze hebben het precies ver genoeg gelaten om de ontevredenheid een beetje in toom te houden. Maar wat het belangrijkste is voor hun is gewoon continuïteit van het regime. En uh, ja, en doorgaan op de communistische weg. En weten we iets over zijn, zijn opvolger van Raul Castro of weten we nog helemaal niks? Nou ja, Miguel uh, Diaz canel is een man die uh, een beetje kleurloos... niet met een hele uitgesproken uh, eigen koers... en de vraag is ook zeer of hij wel in staat zal zijn om een eigen koers te gaan varen. Want in zijn nek zal uh, Raul Castro vanuit de communistische partij gewoon meekijken... en uh, zeggen wat hij wel en niet moet doen. Edwin Koma, dankjewel. je wel. hebben nog een paar oude Kubanen klaarstaan. Een mooi muziekje, maar ondertussen kan ik je ook vertellen... ik, uh, ben, uh, ik ben, ben fan van mojito's, ik maak ook graag mojito's... met deze weer is het uitstekend weer voor een goede mojito... en dan natuurlijk de Buena Vista Social Club. De bueno Vista Social Club. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. De NieuwsBV. Zometeen laat Roelof van de redactie zijn tanden zien in de Zaagmansquiz. Met NPO vandaag NPO Radio aandacht... 1. Met vandaag uh, aandacht voor basketballen, voor wielrennen. Heb je daar nou heel veel verstand van, dan is dat hartstikke fijn. Maar als je er nou geen, geen bal van, van weet, wat dan? Geen enkel probleem, toch? Bek. De quiz is de quiz. Pech. Uh. NPO Radio 1. Het is precies half twee, hier zit je rondje Jeroen gemaakt. Ouders van basisschoolleerlingen en leraren... mogen van minister Slob meepraten over het aantal leerlingen in de klas. Hij wil dat in de wet regelen. De linkse oppositie wil ook in de wet regelen... dat er een maximum aantal leerlingen komt. Maar Slob ziet daar niets in. Hij voelt wel voor meer inspraak.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 Met nog steeds vertraging op de A15 van Europoort naar Gorkum... heeft te maken met de verkeerslichten bij de Noordtunnel. Vanaf Rotterdam-IJsselmonden staat 5 kilometer met een uur vertraging. Verkeer op weg naar Gorkum kan het beste omrijden via Dordrecht-Papendrecht... de A16 en de N3, geeft wel iets vertraging nu op de N3 zelf. Het verkeer wat in ieder geval daar al een tijd vaststaat... wordt ook omgeleid via de brug over de noord. Dan nog opruimwerkzaamheden gaande op de A50... zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epen ruim 40 minuten vertraging. De weg is nog steeds dicht. Duurt volgens Rijkswaterstaat mogelijk tot drie uur vanmiddag. Omrijden kan op weg naar Apeldoorn via Amersfoort... over de A28 en de A1. Radio met b -b -b ballen. Kijk, wie, wie komt daar aan? Daar ja, Met dat glitterjaarsje aan. Hij, hij heeft een, een decoupeerzaag in zijn handen. En, en een figuurzaak. En een zingende zaag. En een stapeltje quizvragen. Het is Zaagband. En hij komt de week door binnen quiz. De Sportweek gaat in tweeën En dat doen we met aan de zaagtafel. Na een lang seizoen zijn er nog 16 teams in de race voor de titel in de NBA, de Amerikaanse, en dus de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld. Achteruit de Eastern Conference en achteruit de Western Conference. Via een knockout systeem gaan zij uitmaken wie in juni kampioen wordt. Die zijn de sterren om op te letten. Daan de ridder van Nieuw Sport. Die gaat het ons zo vertellen. En we zijn bijna aan het eind van voor het voorjaarsklassiekerseizoen. Na de Amsterdam Goldrace zakken we nog een beetje af naar het zuiden... voor een Waals-2-luik-zondag. Luik, bastenaken, luik. Basten, en op dit moment wordt La Fleche Wallon verreden... de Waalse pijl. Wint Alejandro Valverde voor de vijfde keer... en kan Anne van de Breggen voor de vierde keer de concurrentie aftroeven? Benjamin de Bruin van Podcast Cassette... heeft er vast zo zijn gedachten over. Welkom heren, elk aanwezig... Mijn twee pijlen, de Zeeuwse pijl Patrick Lodje... en de zijn pijl Willemijn Veenhoven. De vragen over de sportweek die deels voor en deels achter ons ligt. Tussendoor zagen we nog even de week door midden... en de winnaar krijgt een miniatuur kettingzaag met geluidseffecten... om zelf de week door midden te zagen. We beginnen bij de NBA, basketbal. En bij basketbal kennen we het fenomeen schotklok. Dat is de klok die bijhoudt hoe lang een speler nog heeft... om een schot op de basket te wagen... Muziekje bij, zo. Schitterend. Ja, nou, dan ja, laten we het ja, even staan. Prima. Een schotklok kan oh. natuurlijk ook gewoon de klok van een schot zijn. In Schotland hebben ze namelijk ook klokken. Sean Connery bijvoorbeeld is een bekende schot en heeft ook een klok. Daarom kunnen we antwoord geven op de vraag... At what time does Sean Connery go to Wimbledon? Weet je dat, Benjamin? Geen idee. At what time does Sean Connery go to Wimbledon? Tennis. <laughs> ja. uh, zonder schotklok hadden we dat <laughs> natuurlijk niet geweten. Om een uh, schotse klok te kunnen lezen, is het wel handig dat je ook schots kunt tellen. Jullie ah. krijgen vier fragmenten of drie fragmenten te horen. De vraag is: in welk fragment wordt er tot vijf geteld in het schots? Ah. Is dat A, een, die, drie, Edward, Pim of B? Annie, Fried. Björn, Agneta, Benny, Afvalstijl. Of is het C? Een, Ga, tree Giger, Koik. Waar hoorde je? Schot. Hmm. Ja, ik zie oh, talen als ja, op de gezichten. Ja, ja, ja. ik moet het wel. Hmm. zegt, dat was C. Zonder enige twijfel. Nou, nee, niet zonder enige oh, twijfel. Oh, oké. Okay. Maar, maar uh, met enige twijfel zeg ja. je toch C? Ben je natuurlijk ook C? Ja, overtuigd. Over, wel overtuigd. Willemijn ik Oh. Ik heb het wel eens met een schot gehouden. En ik ja. maar dat is heel lang geleden, maar toen dacht ik dat ik dit daarover had gedaan. Ja. Die telde tot vijf. <laughs> <laughs> dat was, dat is, uh... Dus jij kent het Schotse klokkenspel. Ja, heel oh, mooi. Ja, jullie allemaal ja, gaan even Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Orde. <laughs> Patrick zegt dat was C. Maar wel zomertijd. Maar wel zomertijd. A, ah, nou dan hoor hij wel tot vijf tellen, maar in het Welsh. Uh, b hoorde je de vier leden van Welsh. ABBA en het woord afwasstijl opgenoemd. Dat worden door ook niet Translate. En C inderdaad was één tot met vijf in het Schots. Ja, oh, misschien was... was het een Welshman. Ja, dat is yeah. ook, uh, <laughs> daarom. Heb ik vergeten. Oh. Ja. <laughs> Zal wel weer. Van schotse klokken terug naar basketbal Naar Daan de Ridder. Daan de Ridder, ja. Daan, goed dat je er bent. Laten we even luisteren. Dat is altijd wel even mooi om te horen naar de playoffs dit weekend. Welcome back to the playoffs. Everybody Raptors are plus five on the glass. Valentinus, yes, Texas, and JV's threes. Begin to put the ball on the floor. Go ahead, Al. Al Horford. Sets for three. Knocks it down. James again spins. Stops. This is what I mean. This isn't hero ball. This is I get it done ball. Ja, dat klinkt goed, hè? Recht. Dat klinkt supergoed. De ontknoping van de play-offs begon de afgelopen weekend. Basketbal, ja, in Nederland is het natuurlijk een stuk kleiner. In, in, in Amerika is het groot, hè? Hoe, hoe groot is het? Nou ja, de NFL, en uh, Amerikaanse voetbal, dat is nog steeds het groot. Maar uh, ja, de NBA wordt uh, eigenlijk elk jaar weer populairder. En uh, op dit moment is de NFL klaar. Dus op dit moment is dit uh, het belangrijkste wat in uh, Amerika op de sportkalender staat. Ja. Wat, wat, wat, wat missen wij, omdat wij dat niet massaal kijken? Nou ja, het tijdsverschil lijkt me om even in het... Uh... Nee, maar ik bedoel, welk spektakel missen? Wat mis, oh, wat mis ik in mijn leven uh, als ik het niet kijk? Nou ja, wat mij betreft, maar goed, ik ben niet helemaal objectief. Is basketbal de meest spectaculaire sport? Omdat je, je hebt een NBA-wedstrijd. heeft ongeveer, uh, nou ja, 100 balbezit per ploeg per wedstrijd. Mm -hmm. En uh, ja, elke keer gebeurt er dus eigenlijk om de 10, 15 seconden gebeurt er wat. Hè? Nou ja, vergelijk dat met een voetbalwedstrijd. Daar gebeurt misschien om de 5 à 10 <laughs> minuten... een kans, een schot, ja, een redding, noem maar ja. wat. Uh, ja, in basketbal is dat betreft sneller... en er is veel meer actie. Ben jij wel eens naar wedstrijd geweest, Patrick? Het vind, ik vind het fascinerend, ja. Ik ben één keer geweest in Amerika... en inderdaad, ja. die, die schotklok is zo lekker. Er moet gewoon om de zoveel tijd moet er wat gebeuren. En de timing daarvan, het is, gewoon, het is echt prachtig om te zien. Het is een soort, soort balletvoorstelling ook. Het is uh, entertainment, het is meeslepend. Ik, ja. Nou, ja, ik word uh, er heel enthousiast <laughs> van. Wie, wie zijn de grote sterren? Nou ja, LeBron James is de grote ster. We worden net al Even in het fragment. Hè. Hij, is, uh, hij is De afgelopen zeven jaar stond hij in de NBA Finals. Dat is, ja, dat is ongekend. Want uh, uh, ja, je, hebt, je hebt 30 ploegen en in de NBA uh, is het zo gemaakt dat uh, een ploeg uh, dat het slecht doet. Dat hij het volgende jaar wat hulp krijgt. Mm -hmm. Nou heb je in het basketbal team maar mm. vijf ploegen. En kan één iemand daardoor heel erg veel uh, verschil maken. En Lebron James is gewoon echt de beste basketbal van zijn generatie. Vergelijk met Michael Jordan komt natuurlijk dan al gauw. Ja dat vind ik heel lastig. A omdat ik nog veel te jong was om Michael Jordan uh, echt gezien te hebben. Maar ja Lebron James is gewoon geweldig. En uh, ja zijn ploeg iets minder momenteel. Alleen jammer genoeg. Ja dan las ik dat, uh, dat er ongelooflijk veel wedstrijden worden gespeeld. Hè? 82 per seizoen. Veel meer dan bijvoorbeeld de voetballers. Ja. Klagen die gasten niet? Uh, nou ja, ze klagen niet omdat ze heel veel geld krijgen daarvoor. Uh, uh, maar anders. Nou ja, ja. Uh, kijk, uh, het is eigenlijk heel simpel. Uh, zowel de, de eigenaars, de teams, als de ja. spelers... die krijgen op basis van eigenlijk hoeveel wedstrijden gespeeld wordt... krijgen ze hun geld. Dus uh, stel je had tien wedstrijden weg... Mm -hmm. dan kost dat beide partijen uh, ja, miljoenen... Uh, zo niet. Uh, ze zijn gewoon zijn zijn dat. Gewoon betaald per wat ze doen? Nou ja, uh, ik bedoel, ik weet niet of ze echt per wedstrijd... een uh, salaristrookje krijgen. Maar uh, uh, uh, dat is wel de bottom line in ieder geval. Hoe minder ja. wedstrijden, hoe minder geld je krijgt. Maar nu zijn het dus de play-offs. En dan begin ik het ook een beetje te volgen. Daarvoor is een heel seizoen met uh, East Conference en West Conference. Ik volg dat niet zo. Het wordt nu pas voor mij interessant. Ben ik dan gewoon ook weer een later instromer? Nee hoor, dat geldt... Uh, kijk, voor de meeste Amerikanen begint het vanaf uh, kerst ongeveer. Want dan uh, loopt de NFL op zijn einde en dan uh, begin je... een beetje te kijken naar in het weekend. Maar ook niet elke keer. Het begint inderdaad nu. Dit zijn de twee mooiste maanden voor mij in ieder geval en voor veel Amerikanen ook uh, van de sportkalender. Uh, en ik kijk ook niet uh, om drie uur s'nachts naar wedstrijden in nee? het regio-seizoen. Nee, dat maar... voel ik me af. Je zet niet de wekker ervoor. Nee, nee, okay. want ja, dat, uh, ik heb ook gewoon een baan. <laughs> maar, uh, <laughs> maar ja, nee, in de play-offs, ja, dan, uh, dan uh, nou, zit ik misschien ook niet per se mijn wekker, maar dan probeer ik wel zoveel mogelijk te kijken, ja. En, uh, en wie gaat de kampioen worden? Nou ja, de, normaal gesproken, de afgelopen drie seizoenen was het uh, Golden State Warriors... vanuit het westen tegen de Cleveland Cavaliers van LeBron uh, James in het, uh, in het oosten. Ja. Uh, ja, Golden State heeft echt een, ja, een, een ongekend goed team. Vier van de beste twintig basketballers ter wereld zitten in dat team. En dat, is eigenlijk, dat zie je eigenlijk nooit in de NBA. Alleen ze hebben dit jaar echt een, een grote concurrent, de Houston Rockets. Die uh, is een soort basketbal-experiment, die schieten ontzettend veel punters. Worden geleid door iemand die uh, op MIT heeft gestudeerd. Uh, die, is, uh, die, ja, die pakt het statistisch aan. Oh ja? okay. en, uh, nou ja, maar goed, het begint dat ze gewoon ontzettend goede basketbal hebben. Laat dat duidelijk zijn. Uh, maar goed, dat, dat, dat wordt eigenlijk nu de finale genoemd. Tenminste, als ze er komen. De, de finale van de Western Conference. Dus één stap voor de daadwerkelijke finale tussen de Houston Rockets en de Golden State Warriors. Dat wordt waarschijnlijk echt de... Degene die dat wint, gaat waarschijnlijk de titel winnen. Goed hoor. En vanaf wanneer ga jij je wekker zetten? <laughs> nou ja, de, de, de, vanaf misschien Western Eastern Conference Finals... wordt het misschien wel eens tijd om echt te wekker zetten. Oké, okay, Daan, dankjewel. Roelof, terug de quiz. Wat er gebeurde meer deze week? Sparta en FC Twente strijden tegen rechtstreeks degradatie uit de eerste Divisie. Twente won gisteren, we hadden het er net al even over... en Sparta treedt vanavond aan tegen NAC Breda. Sparta-coach Dick Advocaat stond gisteren de pers te woord... En hij was knorrig. Hij was zeldzaam knorrig. Vooral toen er werd gevraagd naar Sparta's pit, Michiel Kramer, die zeven wedstrijden is geschorst... omdat hij een tegenstander in het gezicht schopte. En wat is de straf die Sparta heeft uitgedeeld aan Kramer? Dat is ook intern, daar gaat hij ook helemaal niets aan. En ook niet de mensen om ons heen? Dan... Ook niet. Als jij ruzie hebt met je vrouw... dan ga je het er ook niet aan tegen iedereen vertellen... dat je ruzie hebt met je vrouw en wat je dat, dat, dat, dat, dat zijn de consequenties. Het is precies hetzelfde. Ja, maar ja. Ja, maar ja. Volgens Dick, advocaat, is ruzie met je vrouw precies hetzelfde als met een opholgeslagen spits. En kennelijk hangen er voor mevrouw advocaat ook nog consequenties aan die ruzies. Spannend allemaal. Een Brits advocatenkantoor onderzocht vorig jaar wat de belangrijkste oorzaak is van ruzies tussen echte lieden: wat bleek dat te zijn? A. Schoonouders, B. Het huishouden, of C. Vakanties. Ja. <coughs> uh, nou, ik denk weer terug uh, aan die mama, mama, tijd met die schots, Willemijn. Of de, mama, mama. Dat, dat was het uh, Verenigd Koninkrijk. Ja, nee, dus daar nee, heb je een voordeeltje. Verder, ja, ja. Uh, ja nee, ik denk toch dit. Ja. We, we beginnen weer bij, uh, bij Duim. zegt vakanties. Dat zijn toch wel de grootste testen zijn van relaties. Is dat Moet... zo? Kun je daar uh, over meepraten? Uh... Nou, niet per se, maar dat. Uh... dat kan wel, <lacht> nou, maar laat wel we het niet op de radio doen. Ben je ik denkt ook vakanties? Ja, nou, ja, ik ben nog heel erg verliefd. Dus uh, ik heb het nog niet echt. Ik kan er nog niet echt uit Waar eigen gaat de reis daartoe, uh, De volgende, naar, uh, naar de Ardennen, denk ik. Kijk, nou, oh. hartstikke, een beetje <laughs> kijken. Willemijn zegt het huishouden. Ja, dat verbaast me bij jou niet. <laughs> <laughs> Nee, hey, vakanties gaan altijd vlekkeloos ja. Maar het huishouden, ja, ja, ja. dat is zo'n dingetje, dingetje. Patrick, ja, schoonhouders. Ja, omdat Willemijn en ik natuurlijk hier een duo zijn... en toen ik het <tie> bij haar B zag, huishouden, dacht ik, doe ik A. Want dat uh, levert dan direct weer ruzie op tussen ons. <tie> Oké. Okay. Nee, A, ja, is B. Dus dat uh, Heel goed. een beetje dit, in het Je weet zo je eigen schoonhouders hier perfect uit te houden. <tie> een derde van de ondervraagden gaf aan... gemiddeld één keer per maand de ruzie te hebben over... Schoonouders. Hetzelfde percentage zegt ook vaak smoesjes te verzinnen... of expres platten te maken als de schoonouders aankondigen... op visite te komen. Men vindt de schoonouders vooral bemoeizuchtig. Antwoord A was correct. Het ja. ligt er ongelooflijk dicht bij elkaar, jongens. Ik moet, ik moet het zelfs even natellen, geloof ik. Ondertussen gaan we even naar de muziek, de afgezaagde plaat... en gaan we de week door meer te zagen. en leggen we de plaat en de week even op elkaar. Dat dus hoeven we maar één keer te zagen. Dat is praktisch, toch? Ja. En daarna ben je, je mee te zagen. Op elkaar. Ja. I Say bite, I say shark. I say him, hey, man. George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Roy. Say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Maar wel, maar wel lekker, toch? Maar Gaat u goed. Uit, dus door dat belletje heen? Nou nee, we afgezaagd. Hoi, drink, drink, drink, drink. Doet plaat. hij dan nog? Ah, prachtige plaat, man. Queen, bicycle is Ja, wel een beetje afgezaagd, maar dat komt door dat volgende onderwerp. Radio met b -b -b ballen. De week is naar midden en dan kunnen we nog eens even kijken naar wat andere zaken. De Waalse pijl bijvoorbeeld. Vroeger werd hij in, in hetzelfde weekend gereden als Luik Bastenaken Luik. Er werd ook een gezamenlijk klassement opgemaakt onder de noemer Ardens Wieler Weekend. Maar sinds 1965 zijn de twee koersen losgekoppeld. Bastenaken heet in het Frans Bastogne. Een naam die we kennen van het Bastogne-koekje. Maar waarom heet het Bastogne-koekje eigenlijk het Bastogne-koekje? Ah, dat is eigenlijk een knof maar dan ook knotsgek toeval, waarover ik alles zal vertellen... als inderdaad A, het goede antwoord is. B, de rotsachtige structuur deed de maker denken aan de Ardennen. Of C, het is een hilarisch grapje. De bedenker heet Bastogne. Hij haalde het streepje van de laatste E en voilà. zijn. Ah, ah. ja, Kom maar op. A, maar zegt, A die kan niet wachten op, op die, op die knotsgekken toevalanecdoten. Ja. Ja. Ben je zegt nee, uh, de ja, maak hij de hoop. bastonnier. Ja, ja. Tuurlijk. Ja, ja, misschien. Uh, Willemijn wil ook een... Uh, Ik wil sowieso dat je, dat je vertelt uh, over God. dat de gekke toeval. Oh. <laughs> kan je iets schelen of het goed is? Oh, nee, het is B. Omdat het koekje, ah. omdat het koekje relatief ah. hard en rotsachtig was... dacht bakker Paul, van, uh, Paul Parijn in 1952 aan de stad Bastenaak. Het bastonje. De structuur van het koekje deed hem denken aan de ruwe heuvels van de Ardennen. Antwoord B. Dus het koekje deed hem denken aan een hard en rotsachtige structuur... Moet je eens bedenken voor hetzelfde aten we nu dus koekjes met de naam de bovenlift van Peter Edevries. Vries. Of de rug van Patrick Loniërs. Nou ja. uh, van Bastoijen gaan we naar de Waalse Pijl. Gaan we naar in de in Ja, want we zitten hier lekker te praten. Maar ondertussen is de Waalse Pijl begonnen. De dames zijn ja. aan het fietsen. Volgens mij zijn ze beide bij de finish. Kan je even vertellen wie er uh, momenteel op kop rijdt? Ja, het is nog minder dan 10 kilometer. En Anna van der Breggen, de Olympisch kampioene... is natuurlijk de gedoodverfde favoriete. Ze won de afgelopen drie edities. Precies. Maar zij zit uh, in het peloton. Althans, uh, de uitgedunde groep met favorieten. En daarvoor rijdt een uh, kopgroepje... van vier rensters. En daar zit haar uh, ploeggenoten bij. Megan Garnier, een Amerikaanse. En dus mag ze daar niet achteraan gaan. Dus het is nog maar de vraag of Anna van der Breggen gaat winnen. Er zit ook een Nederlandse in die kopgroep. En dat is Janneke Ensing. Ja, jij bent wel echt een volleerd commentator, hè? Ja vind, dat ja, vind je? Als je dat zo even bij, bij, bij ons bijlult. Uh, hoe ver moeten ze nog, de dames? Ja, 10 kilometer. Kijk, het is een beetje lastig, want die dameskoersen zijn zelden op tv... en dus nu ook niet. Dus ik heb dit van Twitter. En uh, dat zijn de mensen die in de, in de, in de peloton zitten, zeg maar. Tans niet fietsen, maar in de, in de volgauto's. Ja. Mensen die daar live bij aanwezig zijn. En die, die vertellen ons uh, hoe dat verloopt. Ja, dus uh, de, de Waalse Pijl. Prachtige koers, hoor, overigens. Maar dan ja. moeten ze wel over die verschrikkelijke uh, muur van hoei... Ja. En jij zegt van, nou, ah, ik ga van het weekend... mijn volgende vakantie wordt Ardennen. Ga jij, nee. ga jij fietsen daar in de Ardennen? Ja. Ga jij de uh, muur van Hoei overfietsen? Nou, ik twijfel nog een beetje, want je kunt ook... Het, ja, ik, ik vind het wel heel leuk. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik wil het graag wel een keertje doen. En je ja. vriendin? Of vriend? Die ja, mijn, vriendin, leuk? Ja, mijn of... vriendin fietst mee op dit moment. Dat is Ellen van Dijk namelijk, en die... Ah. Uh, Oh, nou, die, die zit in het peloton. Echt waar? En jullie zijn en erg hoe verliefd. Gefeliciteerd. Doe... Dus die... Ja, oh, nou, dankjewel. Leuk. Uh, ik denk dat ze in het peloton zit, maar dit is niet echt haar werk. Ze is meer een tijdreidser en te zwaar voor de, voor de klimmetjes die nu op het programma staan. Dus ja. jij hebt als commentator haar geschaakt. Wat onethisch. Ja, dat ja. is wel lastig, hè. Ja. ja, dat is op zich ook wel een leuk <laughs> verhaal. Want ik werkte bij een website over Wielren. Een Wielerupdate intussen uh, opgeheven. En uh, zij had daarin een column, althans dat had ik gevraagd of zij dat wilde doen. Ja. En uh, die schreef ik voor haar als ghostwriter. <lacht> dus wij, wij belden elke maand en dat was eerst een half uur. En dat werd toen uh, een uurtje en daarna anderhalf uur. En uh, zo, zo hebben wij elkaar uiteindelijk ontmoet. En uh, uh, nou ja, dat is tot iets uh, opgebloeid. Maar... Schitterend. Ben <lacht> je nog altijd ghostwriter voor haar of niet? Nee, nee, intussen niet meer. nee, nee. nee? nee. Nee. En hoe lang speelt het al tussen jullie twee? Uh, sinds het WK van, uh, van Bergen afgelopen jaar. Dus dat was in uh, september. Ja, mooi. Ja, ja. Ja, het zou over wielrennen gaan, maar het gaat nu over hele andere oh. zaken. Ja, maar goed, ik wil ik toch even course. kijken. Ook we hebben nu vandaag uh, de Waalse spel. Uh, zondag is het dan Luik, Bastenaken Luik. Ja. En volgens mij gaat Tom Dumelijn mee fietsen. Ja. Gaat hij kans maken? Nee, nee, nee. nee. Nou ja, kijk, hij heeft een beetje een vervelend voorjaar gehad. Hè, want uh, hij is weinig in actie gekomen. Dus het is niet gek als je hem weinig hebt gezien. deed hij vorig jaar ook. En dat was natuurlijk uh, fantastisch. Um, en uh, hij doet dit meer als test. Dus hij rijdt denk ik uh, in dienst van uh, een andere kopman. Ja, toch zijn wij uh, redelijk uh, verwend met de Nederlanders die tegenwoordig koersen. Uh, nee. Verwacht jij nog uh, iemand, een Nederlander, echt voor in, in de koers uh, bij Luikbassakelaar? Nou, ze gaan denk ik zeker meedoen. Maar de topfavorieten zijn ze niet. Dus Wout Poels heeft bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden gewonnen. Hè. Dat was een hele zware editie. Toen sneeuwde het zelfs, uh, ochtends. Uh, Bauke Mollema, Robert Geesink. Ze doen allemaal wel mee. Sam Omen, groot talent van Team Sunweb. Maar de topfavorieten zijn ze niet, om eerlijk te zijn. En ja, wat maakt Bas Luiken zo mooi voor jou? Nou, het is, het is de oudste... Is La, dat de oudste? La, dat doe doe ik niet. Ja, daar is altijd een beetje discussie over. Hè? Wat is de ja, oudste? Is drie is dat amateurs wel? die reden. En dan, de, dan hebben we het over de, oude oude oude, de... de, de oudste klassieker. Ah, hè? Want ja. je hebt natuurlijk Parijs, roubaix Ronde van Vlaanderen. En Amstel, race zegt ze ook. Maar niet luik Bastenake, luik staat bekend als de oudste klassieker. En wat, ja. het, wat ik het mooie vind is dat het zwaar is. Dus dat de klimmetjes wat langer zijn dan uh, in Vlaanderen en in, uh, in, de Nederlandse, uh, in het Nederlandse Limburg. Um, dus meestal komt de sterkste komen daar echt, uh, echt naar voren. Ja, en dat, dat is de laatste tijd wel vaak valverde. Althans, hij heeft dus vier keer achter elkaar Waals op gewonnen... en afgelopen jaar ook, uh, ook uh, Luik-Bastenaken-Luik. Um, en ik heb hem zelf ook een keer gefietst en het is gewoon verschrikkelijk zwaar. En dat maakt het heel mooi. En Moest je achter je vriendin aanfietsen of wat moest je? Nee, toen kende ik haar nog niet. Dus, uh, je de, deed het voor toen, je lol? Toen, ja, toen deed ik, het, ik deed het voor mijn lol, A inderdaad. En, en, en B kon ik achter mijn slecht getrainde vrienden aanfietsen. En dat scheelt toch een stuk hoor. Maar wie is er sneller? Wie? Jij, je vriendin. Ja, mijn vriendin. Ja, absoluut. Ja, dus maar goed ook. Hè? Ja, ja, ja, ja, ik weet het niet. werk. Ja. <tusses> Misschien ben jij net, ben je net onder de top, wie het net niet gered, maar dat is niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is helaas niet zo, nee. En jouw, jouw vriendin maakt natuurlijk wel mee dat ja al die Nederlandse vrouwen grote successen uh, behalen in, in al ja. die koersen. Ja. Hoe ga, hoe, wat vindt zij ervan? Kan ze een beetje aanklampen? Uh, ja, nou ja, ze is wereldkampioen tijdrijder geweest. Dus op zich heeft ze wel eens een keer iets gewonnen. Alleen, um, uh, je hebt nu het Bulls Dolmans van Anna van der Breggen en uh, wereldkampioen Chantal Blaak. En die zijn oppermachtig. Um, en ja, dat iedereen de rest in het peloton denkt wel, hoe, hoe gaan we dat verslaan? Uh, uh, en ja, dat is eigenlijk nu de grote uitdaging voor de rest. En ook voor haar, dus. Nou ja, we gaan het allemaal volgen. Ja. Ga je deze quiz winnen? Nee. Oké. Okay. <laughs> Het is naar jou Ja, Het kan nog, dus is bloedspannend. Voordat we verder gaan heb ik eerst een oproepje. Ben je een blonde vrouw tussen de 20 en 25 en wil je een dagelijkse column op Radio 1? Ga dan even naar mijn Twitter: rdv. Je hoeft niet te kunnen schrijven, dat doe ik voor je. Goed. Eh, niet alleen morgenavond, maar ook vanavond wordt er in Ahoy in Rotterdam gespeeld in de Premier League of Darts. Extra avond omdat een paar weken geleden de speelronde in het Engelse Exeter niet door kon gaan wegens slecht weer. Een potje dart dat niet doorgaat door regen. Het bestaat kennelijk. Maar fijn voor Rotterdam. De vraag gaat over Darts-termen. In het Darts kennen we de zogenaamde Greenpeace Dart. Als je zo'n Greenpeace Dart gooit, wat gebeurt er dan? A. Dan reed je met je derde pijl een heel slechte buurt. B. Dan breng je je tegenstander met een briljante pijl tot zinken. C. Dan gooi je met je ene dart in de ander. Of D, dat hm? is een knotsgek verhaal dat ik ga vertellen als <laughs> D, nee. Uh, met je ene dart in en je ander, Willemijn. Dus dat je hem splijt, als het ware. Oké, okay. ja. kan dat? Oh. Dat, uh, oh. dat oh. is oh. wat je straks oh. voor doen. A, is dan uh. met je derde pijl een hele slechte beurt. Uh. B, dan breng je je tegenstander met een briljante pijl tot zinken. Greenpeace ja. dart heb je het ja. over. Of ja, dan dan, ga dan gooi je splijten. met je ene dart in de spleiten. Splijten, ja. zegt ja. Willemijn. Splijten zegt ook Patrick. Splijten zegt ook, ja. Ja, ben je een beetje thuis Ja, Ik dacht dat ik al de termen wel kende, maar deze ken ik nog niet. De Greenpeace Darts. Uh, en Ben zegt, deze. Dan rest je met je derde pijl een heel slechte beurt. Je hebt gelijk. Ja, ik dacht in het dat groene het. gooien. Nee, de ene, nee oh. de ene dart in de ander is een Robin Hood natuurlijk. Hè, met één pijl kun je tegenstander... Eigenlijk niet tot zin, te, dat bestaat niet echt. Of het moet een matchdart zijn. Maar wat ik zocht was, A, als je met drie pijlen... een score van negen of minder gooit... dan heet dat een fish of een whale, een ja. walvis. Als je de eerste twee pijlen bijvoorbeeld beide in de één gooit... dan ben je hard op weg naar zo'n whale. Maar als je met je derde pijl een goede score gooit... dan red je de walvis. Hmm. Dan gooi je dus een zogenaamde Greenpeace dart. Mooi, hè? Ja, goed, hè? Ze denken ja. er echt wel over na, daar. Vrijdag wordt de oefenwedstrijd Nederland-IJsland gespeeld. Dan heb ik het over ijshockey. Sommige mensen verwarren IJsland vaak met Groenland, maar dat is onnodig. Het is namelijk makkelijk te onthouden. Op IJsland is het groen en op Groenland ligt het ijs. <lacht> Wat is de hoofdstad van Groenland? A. Nuuk. B. Kaduk of C. Hellahuk. <lacht> maar nog één keer? Huh? A. Nuuk. B. Kaduk of C. Hellahuk. Ja, het is gewoon... Ja, we, we, is ben jij vast wel weer eens geweest. Nou ja, ja nee, het is, het is Groenland is toch onderdeel van... Nee, Denemarken. Nee, dat is, dat, dat is net zoals uh, onze eilanden. Uh, denk ik. Daar zegt A, ah, het is Nuk. B.M. Nee, zegt ook A, ah, het is Nuk. Dat zegt ook Willemijn. Maar Patrick gaat voor de sympathieke RTL-prestatrice <lacht> Hela Huk. <lacht> nee, Nuk is inderdaad het hele goede antwoord. Sorry, Patrick. Had ik het nou goed of niet? Ja. Oh, yes. mag ook wel eens gezegd worden. Ja, precies. We hebben de uitslag. Uiteraard, ik zeg het er elke week keurig bij gecorrigeerd op reactiesnelheid, mocht u thuis denken... er klopt niks van, het klopt als een bus. Ja, daar komen ze. De stagiair brengt ze binnen, Willemijn. Dat is leuk, Willemijn en Patrick, jullie zijn eens een keer gelijk geëindigd. Mm. 26,5. Gebeurt niet elke week. Het Zit heel dicht bij elkaar, zegt de Daan, 26,6. Ben je met toch wel iets, iets sneller, 28,6. Wint de zaag deze week. Zal is wel een winnaar wel bij de vrouw? Nee, is er iemand even te het, het is heel spannend, want het is intussen 20 seconden tussen de kopgroep en de achtervolgers. Wow. Oké, okay. dus waar lijkt het op? Als je, als je zoals Ja, dan lijkt kijkt? het op dat het spannend is. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar nummer 1, 2 en 3 bedoel ik. Uh, ja, nou in ieder geval de dames die gaan zo meteen finishen. De heren, die kan je volgen bij Radio 1 natuurlijk met uh, Gio Libbis. En ook op uh, NPO 1 om kwart over twee begint het uh, daar. De Waalse Spel. Maar doe even een, een top ja, een En ik, ik denk toch dat Van der Breggen gaat winnen. Op ja. de muur van Hoei gaat ze er alsnog vandoor. Of Annemiek van fleuten. Zoals ja. uh, het nu uitziet. En dan derde Ferran Privo vanuit de kopgroep. En het wordt zenuwslopend spannend. Zenuwslopend. Mooi hoor. Goed. Wij bedanken jullie allemaal. Een, uh, morgen zijn wij er weer. Maar zometeen zo meteen heb je Radio 1 vandaag. Met niemand minder dan Pieter Jan Hagens. BNN Vara.